Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Australische stad Sydney zijn mogelijk meerdere doden gevallen... bij een steekpartij in een winkelcentrum. Ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat een man met een mes... het drukke winkelcentrum binnenkwam rennen... en binnen zeker vier mensen neerstak. Hij werd doodgeschoten door de politie. De man zou alleen hebben gehandeld. Over een motief is niets bekend. Het winkelcentrum is ontruimd. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet duidelijk. De Nederlandse ambassade in Teheran is morgen uit voorzorg dicht. Spanningen tussen Israël en Iran lopen op. Meerdere landen denken dat Iran aanslagen of raketaanvallen voorbereidt op Israël. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken sluit naast de ambassade ook het consulaat in Erbil in Irak. Eerder verscherpt het ministerie ook het reisadvies voor Israël. In Turkije is een man om het leven gekomen bij een kabelbaanongeluk. Ook zijn er meerdere gewonden. De kabelbaan in de plaats Antalya was vol beladen. Reddingswerkers zijn al de hele nacht en ochtend bezig om ook andere passagiers uit de attractie te halen. Dat gebeurt onder meer met helikopters. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen twee jaar geleden is ruim één op de tien raadsleden opgestapt. In een enquête van Nieuwsuur zeggen raadsleden onder meer dat ze de werkdruk te hoog vinden. Gemeenten krijgen als gevolg van decentralisatie steeds meer taken. Raadsleden hebben moeite met de groeiende dossiers, terwijl ze vaak ook nog een andere baan hebben, zegt de Vereniging van Raadsleden. Ook zijn ze veel tijd kwijt aan communicatie met inwoners, onder meer via sociale media.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 Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM met nu goedemorgen Zandvoort. This ain't Texas, Ooh. ain't no hold 'em, hey. so lay your cards down, down, down, down, so pocket. Letters.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 en welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. We zijn weer uh, in de lucht en we hebben weer een leuke uitzending... op deze prachtige zonnige zaterdagochtend. De presentatie is in handen van mijzelf, Roy Donger. De techniek en de muziek wordt gedaan door Jelmer Koper. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Jelmer. Uh, en Jelmer die gaat ook alle nummers persoonlijk toelichten... Uh, want hij heeft de muziek samengesteld. Dus dat wordt vast een, een heel speciaal uh, samenstelling. Um, het programma is natuurlijk zoals altijd uh, samengesteld door Hans Potman. Uh, en die heeft een prima redactie gedaan. We hebben weer allemaal spannende onderwerpen. Maar ik ga u niet te lang vasthouden, want er zit al iemand onder de knop. Ik ga wel vertellen wat we het eerste uur doen. Dan hebben we een gesprek over de bioscoop. Een gesprek over de nieuwe voorstelling van Hildering. En een gesprek over Ducky Duk, dat 30 jaar bestaat. Het klinkt niet zo Ducky Duk 30, maar Ducky Duk 3 dat zou beter zijn. Maar het is wel een heel spannend onderwerp. Terug naar het eerste onderwerp. Amanda Pellerin heb ik, als het goed is, aan de telefoon.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 Circuszandvoort.gmail.com Circus gmail.com. Oké, okay, dat ga ik nog één keer halen. Infobioscoop, circuszantvoort at gmail.com. Ja, jullie hebben wel. het langste e-mailadres van Zandvoort inmiddels alvast. <laughs> Zoiets ja. Ja, Maar da daardoor onthouden we het misschien. Infobioscoop, apenstaartje gmail.com. Ja, dat is hem. Nou, helemaal goed. Uh, en jullie willen dus één keer in de maand een voorstelling organiseren. Ja.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 Ja, of andere uh, sponsors. Ik bedoel, iedereen is welkom natuurlijk die uh, ideeën heeft. Of die zegt van, nou, ik, ik wil ook wel uh, mijn steentje bijdragen. Dus, dus ja, uh, wij hebben dit bedacht. En, uh, maar alle, alle tips of, of als iemand zegt, heb uh, je hier al aan gedacht? Of ik wil wel meedenken uh, in de organisatie. Of ik wil wel vrijwilligers zijn. Of ik wil wel kijken welke, vrijwill, uh, welke films...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 Ja, en dan uh, gaan we naar een nummer van Harry Styles. Heel toepasselijk uh, met de titel Cinema uit 2022 um, uit zijn album Harry's House. En dat gaat eigenlijk over een uh, verborgen liefde. Iedereen weet wel waar het over gaat. Hij heeft namelijk een relatie gehad met actrice Olivia Wilde. En in dit nummer beschrijft hij die gang van zaken natuurlijk. De cinema, een plek waar ja, de liefde wel eens wordt bedreven. You got, you got the cinema. I'm not getting over it Darling, is it cool If I'm starving when it comes to this I guess we're in time If you're getting yourself well for me I guess you're all I just think you're cool I dig your cinema Do you think I'm cool? me something in the way you move i like you when you dance with me you all the time I just think you're cool We hebben genoten van een heerlijk stukje muziek. De uh, altijd knappe en talentvolle Hardy Styles met uh, cinema. Heel toepasselijk, jammer. Ja, we kiezen het niet zomaar uit, hè? Nee, het is hier <laughs> allemaal, niet dat het toeval overgelaten nee, nee, inderdaad, een heerlijk uh, album ook, Harry's House uh, van 2022. Nou, ik uh, ben in de stemming om daar vandaag eens wat verder naar te gaan luisteren. Aan tafel hebben we inmiddels uh, gasten. En uh, volgens het programma is dit hier uh, Jan-Hilco Dietz... over de nieuwe uh, voorstelling van Hildering. Maar hij heeft iemand meegenomen. Ja. Verrassing. Ja. Nou, dan zou ik ze gewoon even voor. Ja, ik ben Linda Vos en ik zit nu sinds, uh, nou, ik denk inmiddels een jaartje bij de vereniging. Dus uh, vrij vers nog. Oh, nou, dan gaan we jouw lust nog wel meemaken. En, uh, we hebben net al gehad dat ik hier in Zandvoort ooit als een interim uh, radio ging presenteren. Uh, en dat, dat ik inmiddels al zes of zeven jaar zit, dus uh, ja. zo gaaf, je dat lijn, ja. Ja. Uh, Maar vertel, uh, uh, voordat we gaan praten over de nieuwe voorstelling, je doet het nu een jaartje, hoe is dat om te doen? Ja, ontzettend leuk. Het is een uh, ongelooflijk leuke vereniging met allemaal hele lieve mensen. Een warm bad noemen we het eigenlijk ook wel, want er zijn meerdere die uh, wat uh, recenter zijn gestart. Uh, nou ja, we zijn ontzettend leuk opgevangen en lekker repeteren met elkaar. En nou ja, leuke dingen die daarnaast nog komen kijken bij een vereniging. Hè. Dus je hebt ook af en toe een parool of een uh, vergadering, hoort er ook bij. Ja. Maar die wordt ook altijd leuk afgesloten met een uh, gezellig hapje en een drankje. En, uh, dus ja, ja leuk. Ja, het is voor alle leeftijden, want we ja. hebben ook een lid erbij, net nieuw uh, Willem. En die is ruim de tachtig gepasseerd. Ja, R dus, uh, tachtig, ja, ja, ja. ja dus dat uh, jong en oud, dat kan allemaal. En, ja. en hoe, hoe uh, jong is jullie jongste uh, lid? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, in de twintig volgens mij. Uh... Dat is wel een ja. breed. Ja, ja. ja precies. Ja, ja, we precies. hadden vroeger een jeugdafdeling die is uh, door omstandigheden en door corona is dat uh, helaas uh, bestaat die niet meer. Maar weet je, als er jeugdigen zijn die willen spelen, dan, uh, dan kan er altijd nog voor gezorgd worden dat dat wel mogelijk is. Hè? Hartstikke leuk. Nou, dat klinkt ontzettend goed. Dat is een leuke vereniging. Zijn jullie op zoek naar nieuwe acteurs? Ja, zeker. Ja, mensen, de, ja. ja en, en binnen elke toneelvereniging is er bijna altijd een tekort aan mannen. Jonge mannen. Nou, dus dat, daar zijn we altijd heel blij mee. Maar iedereen is welkom. Ja, laten we dat voorop stellen. Maar jonge mannen worden er wel heel blij van. Ja, ja. ja. ja. <laughs> nou, laten we dan gauw gaan naar het onderwerp. Want ik heb begrepen, er komt een nieuwe voorstelling... Ja, ja, in uh, april, uh, 19 en 20 april, spelen we weer een voorstelling. En dit keer gaan we het iets anders doen. Uh, normaal spelen we namelijk één hele voorstelling. En uh, we hebben een mooie leescommissie, die heeft alle stukken doorgelezen. En toen kwam er niet echt een stuk uit waarvan we dachten: oh, daar, daar zit onze passie in. En toen bedachten we ons: ja, we hebben een aantal jaar geleden hebben we een één-acte een een gedaan. En wat een één-acte een is, is eigenlijk een, een heel kort toneelstuk van 20, tot 30 minuten. En toen dacht ik, oh, dat is zo leuk om dat te kunnen brengen. Maar ja, mensen komen niet naar het theater voor twintig of dertig minuutjes. Dus nee. daar hebben we twee andere stukken bij gezocht. En daar is een hele avond uit ontstaan. Dus we doen drie toneelstukken. En is dat niet ontzettend lastig? Dan ben je op een moment in de ene rol. En dan, uh, noem maar wat, een Norsche grootvader. En dan moet je vervolgens weer een portier spelen of iets anders? Uh, hoe ja, is dat? Ik ga bijvoorbeeld in het eerste stuk... dat stuk duurt dan een uur, zeg maar. Daar, ga ik, daar speel ik een, een, een operettezangeres... in een uh, tehuis voor weduwen en weduwnaren. Mm. Uh, dus daar speel ik een oudere dame... die de hele dag lekker vals mag zingen. En vervolgens inderdaad uh, ga ik naar een rol... waarin ik nou ja, vrij dicht bij mezelf... een zelfverzekerde vrouw van in de veertig... Maar, die dan dat weer moet gaan vertolken... Dus dan ga je wel leuk switchen. Ja. Ja. Er zijn er meerdere, zoals Jan Hilco, die heeft drie rollen. Die speelt in alle drie de stukken. Ik speel in twee van de drie. Ja, en dat, maar het, het is, dat noem ik meer uitdagend uh, om te spelen. Want ja, je, mag, uh, uh, je krijgt eigenlijk drie keer de kans om een karakter neer te zetten. En dat is, ja. dat is heel spannend. Weet. Normaal heb je één karakter die het hele stuk doorontwikkelt. En nu heb je eigenlijk één karakter. En dan weer een karakter. weer een karakter. En ook je mindset steeds omgooien. Want dat, uh, je wil je karakter natuurlijk wel zo goed mogelijk neerzetten. Dus je bedenkt ook een beetje een verhaaltje om je karakter heen. Hè, waar is hij geboren? Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij voor hobby's? Zodat het echt een personage wordt. Dus ja, dat, uh, dat is zeker leuk om te doen. Spannend. En waar gaat het uh, gebeuren, deze voorstelling? Want het theater is natuurlijk uh, gesloten. Nou ja, dat zou je zeggen. Maar we zijn net op tijd. We zijn, oh, nou... uh, ja, we zijn er net voor. De 19 en 20 april is de kroeg nog open. En dus we nemen eigenlijk afscheid daar. dat uh... alle spulletjes waren al in de verkoop en zo. Maar... <laughs> ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus het is, het is al verkocht, maar het hangt er nog wel. Oh, hangt het, nog Dat wel. hoop ik wel. Ja. Anders hebben we nu een probleem. En, en de bar uh... is nog open voor koffie en thee Zeker, en, uh, de bar is snap. altijd open. Ja hoor, zeker. Ja. <laughs> nou, dat klinkt heel erg goed. En um, die voorstellingen, dat, die zijn, uh, het zijn er drie. Ja. Uh, en ik hoorde, er eentje duurt een uur en de ander een half uur. Dus hoe lang is het totaal? Nou, we hebben eigenlijk een uur uh, voor de pauze... en bijna een uur na de pauze. En het uh, eerste stuk is gedurende het eerste deel uh, voor de pauze. De luchtige weduwe. En ik zal even uitleggen waar het over gaat... Want dat is misschien wel leuk, hè? Um, er is een uh, bejaardenhuis. Uh, en daar is één kamer, kamer 6. En die kamer, uh, ja, daar, daar, daar rust nog vloek op. Want iedereen die in kamer 6 verblijft... Die, uh, die krijgt eigenlijk een, een hele nare, nare dood. Maar ja... Is dat nou toeval of uh, zit daar iemand achter? Ja, we weten het niet. En tijdens dat stuk ga je er uh, misschien achter komen. En dan hebben we een, een pauze en na de pauze hebben we twee stukken. Dan hebben we, uh, hebben we Goed Excuus BV, dat draait uh, om een bedrijf. En dat bedrijf is gespecialiseerd in excuses, alibis. Dus je komt er binnen en je zegt... nou, ik, uh, ik was op uh, punt A... maar ik moet vandaag toch eigenlijk op punt B zijn. Kunnen jullie daarvoor zorgen dat uh, de mensen dat uh, gaan geloven? Nou, dat bedrijf is daar heel mee gespecialiseerd. Bijzonder, ja. Ja, het uh, ja. ja, is een goed bedrijf, ook goed. Alleen, uh, ja... Uh, er gebeuren soms ook wel eens wat dingen binnen het bedrijf. Laten we daarop houden, ja. En dan hebben we, sluiten we af met Haiti. En Haiti speelt zich af in een restaurant... waar uh, twee dames uh, uh, vrolijk op losgaan... met de hapjes en de drankjes... Ja, dan raad je al hoe dat gaat. Dat gaat iets te snel en iets ja. te veel. Dus daar ontstaan wat, uh, nou, wat interessante gesprekken, laten we het daarop houden. En ja. zijn het uh, alle drie uh, zeg maar lichtvoetige voorstellingen, of zijn het uh, hele zware voorstellingen, moet ik een zakdoek meenemen om te huilen of van dat lachen? Nee, nee, ze zijn wel grappig. Dus ja. het is inderdaad wel, uh, ja, eigenlijk uh, om de lachspieren hopelijk een beetje los te krijgen bij de mensen. In ieder geval tijdens de repetities uh, lukt dat bij ons wel aardig. Uh, dat we ja, toch om onszelf ook heel erg uh, moeten lachen... Zeg maar, om onze medespelers. Dus uh, wij hopen dat het publiek er net zo van gaat genieten... als uh, dat wij doen. Maar jullie voorstellingen zijn bijna altijd uitverkocht, dus volgens mij uh, moet dat wel lukken. Ja, we zitten al heel eind op weg. Uh, ze zijn nog niet helemaal uitverkocht, maar we zitten wel tegenaan. Dus ik raad de mensen wel aan om, uh, om tijdig uh, kaarten te bestellen. Dat kan via de website, dat is toneelhildering.nl. En als je het via Google zoekt, vind je het ook. En dan kun je heel eenvoudig uh, kun je de kaarten online bestellen. Dan krijg je netjes een mailtje met bevestiging en dan uh, is het geregeld. En uh, wat kosten de kaartjes voor de luisteraar? Nou, het is een chockerende 10 euro per persoon. Maar het kan nog goedkoper. En dat is op de manier van donateur worden. En dan kost het je 12,50 euro per jaar. En dan mag je naar twee voorstellingen. Dus ja, ik zou zeggen, pak gelijk dat voordeel. Dus kom naar de voorstelling. dan krijg je een entreebewijs. En daar kun je uh, je donateurschap gelijk invullen. Ja, dan kun je altijd komen. En hoeveel voorstellingen uh, doen jullie normaal gesproken per jaar? Of is de bedoeling dat jullie per jaar doen? Nou, wij doen ja. twee voorstellingen per jaar. Eentje in april en eentje in december. Maar omdat er nu verbouwd gaat worden in de krocht... Uh, zijn we aan het kijken of we dat op een andere manier op kunnen vangen. Dus uh, um, ja, het wordt even, even kijken hoe we dat gaan passen en meten. Maar we zijn wel van plan om gewoon twee stukken per jaar te blijven doen. Oké, okay, dus de planning die blijft zo. En hoeveel mensen doen er mee aan deze producties uh, voor de, in april ongeveer? En nu in april zijn het er volgens mij alles bij elkaar in ieder geval... 12, 13, ja. ja. Met natuurlijk inderdaad ook wat hulp uh, buitenaf nog. Hè. Mensen die het decor doen en, en de uh, mensen die de grim en uh, haarstukken. En ja, dus dat komt er ook allemaal natuurlijk nog bij. Ja. Kijk, requisieten heel belangrijk. Uh, ja. Jullie ja. hebben daar dus ook allemaal vrijwilligers voor ook nodig die dat soort dingen kunnen doen. Je moet goede make-up artist. Dus je kan ook zeggen: van uh, ik kom als vrijwilliger meedoen. Die hoeft niet misschien toneel op absoluut ja, zeker, ja. ja dat hebben we zeker, zeker welkom en en je ook hoeft als geen je geen talentvolle acteur of actrice te kunnen zijn om uh, bij de vereniging te kunnen uh, nee komen. en andersom ook je kan uh, als je zegt van nou ik speel toneel maar ik wil graag nog wat extra doen dat kan ook hè. sommige mensen doen meerdere taken binnen, binnen de binnen de club dus dat kan zeker ja, ja. ja. En, en, en gewoon even een vraag, is het nou niet ontzettend moeilijk om woordvast te zijn? Uh, nou ja, doe jij het een jaar, dus ik kan me voorstellen, uh, <laughs> ik, ik, ik zelf ben iemand die praat graag te veel. Dus, dan, dus dan, heb ik, dan heb ik zes regels, dan worden dat er tien. Uh. Ja, gelukkig hebben we dus inderdaad dat we wel uh, twee avonden in de week, uh, een paar maanden voordat de voorstelling dan is, uh, repeteren. Uh, zodat je daarin wel wat, uh, wat geoefender kan worden. Uh, maar ja, soms is dat inderdaad nog wel eens een uitdaging. Ja. Dat je toch, uh, hè, het valt mij op dat er bepaalde zinnetjes zijn die dan uh, bij uh, bepaalde mensen er gewoon niet in gaan, uh, Die dus stevast vergeten worden. Ja, dat is dan, dat is wel een uitdaging. Ja. Ja. Dat je, maar goed, ook voor de medespelers natuurlijk, die dan jou een beetje moeten redden. Omdat het misschien toch een zinnetje is waar zij op leunen. Die zij nodig hebben om te kunnen reageren. Ja. Dat dat wel belangrijk is. Dus dat, uh, maar goed, ja. op zich. Ja, en we hebben ook spelers die er bekend om staan dat ze gaan freewheelen op het podium. Dus dat, uh, <lacht> dat geeft soms ook wel eens uh, leuke uitdagingen. Dus een beetje freewheelen houdt in dat je wel weet wat je tekst ongeveer is... maar dat je er helemaal mee losgaat. Ja, dan kan het wel zijn dat je gaat uh, improviseren en lekker los. Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Niet alle spelers kunnen daar even goed mee omgaan. En dat is, dat, daar leer je elkaar ook in kennen. De ja. ene speler heeft heel erg nodig dat hij exact de zin hoort... Uh, waar die op moet gaan reageren. En de andere speler heeft zoiets van, joh, ga lekker los. En ik reageer gewoon op jou. Dus, dat, uh, dus iedereen heeft zo zijn speelstijl. Ja, het klinkt, klinkt wel eens een echte uitdaging uh, om dat zo te doen. Uh. Ja, maar dat houdt het ook spannend en leuk. Ja, ja, en voor het publiek natuurlijk ook. Want dan is het Duitse allemaal precies hetzelfde nee. uh, in de nee. voorstelling. Kijk, we proberen het wel zo goed mogelijk te doen dat we geen fouten maken. Nee, dat precies, is wel het, de uitdaging, Maar af en toe, ja, er gaat soms iets mis. En dan hebben we gelukkig ook een publiek wat daar heel koelant uh, mee omgaat. Uh, een, een heel warm, uh, liefdevol publiek. Dus dat scheelt. En hebben jullie dan ook een strenge regisseur die dat een beetje in goede banen leidt? Want ik kan me voorstellen met allemaal creatieve mensen... Ik moet eerlijk zeggen inderdaad dat uh, nu uh, dit is mijn tweede voorstelling die ik ja. mee ga doen. En uh, ja, het zijn twee hele verschillende persoonlijkheden. We hebben nu weer een andere regisseuse dan dat we in december hadden. Uh, en ieder heeft zijn eigen manier van regisseren. Uh, allemaal op een hele goede manier. Ze krijgen beide het beste wel uit de mensen, vind ik. Uh, ja, het is gewoon uh, deze keer vind ik het ontzettend leuk. Ben ik echt aan het genieten ook van de manier waarop ze aan het regisseren is. En uh, ze doet het hartstikke leuk. Ja, in april hadden we of oh Sorry, in december ja. Nelke Met ons jubileum voor uh, Allo Allo. Ja. En uh, nu hebben we uh, Nathalie Plantinga die, uh, die de regie doet. Dus dat zijn misschien wel bekende namen ook uh, vanuit het dorp. Ja, en dus iedereen heeft ook zijn eigen uh, manier van regisseren. Dus de een is wat strakker en de ander laat het wat meer los. Uh, de een wil heel graag, dat doen we hakken takken. Dus echt bepaalde dingen honderd keer opnieuw repeteren. En de ander zegt, joh, we spelen hem iedere keer lekker door... Ja, dat is, dat is allemaal uh, apart speel En dat zorgt er ook voor dat je iedere keer weer uh, een andere beleving hebt. Dus het is nooit saai. Het is nooit nee. saai. En nee. Vroeger had je nog wel zo'n souffleur die in dat kapje onder zat. Is dat ook nog zo? Dat je denkt van als ik de tekst kwijt ben... dat je toch ergens, ergens iets vandaan kan halen? Ja? Zeker, ja. Die zit alleen nu aan de zijkant van het podium. Dus die gaat niet uh, zoals vroeger in het podium uh, zitten. Ja. Uh, dat was met Allo Allo ook al niet zo, dus dat heb ik niet meegemaakt. Ik heb wel één keer het hok geopend zien worden, wat ik ook wel heel bijzonder vond. En ik dacht, zit daar iemand in? Ja, ja. Die zit er nog steeds avond. in, hoor, ja. maar die, we hebben oh, ja. hem gewoon dicht gedaan, nooit meer open. Dus Daarom, hebt, uh, als er een rare lucht hangt, dan weten we waar dat vandaan komt. Met de verbouwing. Daarom we erachter, gebruiken ja. we dat hok niet meer. Nou, snap ik het. Ja. Ja. Dus nee, maar uh, nee, zeker. Die uh, gaat ons uh, hopelijk helpen als wij uh, het eventjes niet meer weten. Ja. Daar gaan we niet vanuit, hè? Nee nee, nee, nee, nee. nee Het is nee. gewoon een, een, een, een, een verzekering voor het geval dat. Maar dat is eigenlijk niet nodig. Nee. Dat is een reddingsboeien op van boot. Die hoop je ook nooit nodig. Nee, precies. Ja. Nee, maar toch fijn dat we er zijn. Ja, ja heel fijn dat je we er we we zijn. Het dat heeft een ja. stel het gevoel. Ja. En daardoor gaat het misschien ook goed. Nou, willen jullie nog iets anders toevoegen? De voorstelling is, voor de zekerheid voor de luisteraars ja, vrijdag 19 april en uh, zaterdag 20 april. De voorstelling begint om kwart over acht. Uh, drie kwartier van tevoren gaat de zaal open om half acht. Uh, kom gerust eerder, hè, want er is altijd een drankje te doen. Um, en dan hebben we een pauze. En uiteindelijk is het rond, nou, pak een beetje kwart over tien, half elf... Uh, is de voorstelling uh, afgelopen. En dan uh, hopen we iedereen te mogen zien. Er zijn nog kaarten, maar wees er wel snel bij via toneelhildering.nl. En via Google kun je hem ook vinden. Nou, dank jullie wel voor deze uitleg. En uh, wellicht tot in het theater. De laatste voorstelling in de ochtend. Dank je wel.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 Se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants qui s'étaient. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel et le leur main Comme on, on cueille la providence, refusant de penser au le lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le, le midi. Ils se sont quittés au port du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils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 Jij... En jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. As you me that I was more than all the miles you must have had a of heart like the drive, your voice trailed off exactly as you my exit sign.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 We zijn weer terug in de uitzending. We hebben genoten van twee heerlijke stukken muziek. Jelmer, wat waren deze nummers, Emma? Ja, de eerste was natuurlijk niet te missen. Dat was Une Belle Histoire van Michel Fugain. En net hebben we geluisterd naar Season van Noah Kahan... die bovenaan staat in alle hitlijsten. Ook al komt het nummer pas uit 2022. En nu staat hij ineens hoog. Dus, uh... Ja, nou, het ging wel over alcohol. En dat is natuurlijk niet het onderwerp... wat we kunnen combineren met het volgende gesprek... Uh, wat we gaan doen. Want Ducky Duck bestaat 30 jaar... Uh, en dat bedoelen we niet Donald Duck of iets dergelijks, maar Ducky Duck. Uh, dus we zijn heel ontzettend benieuwd uh, wat Ducky Duck is. Herman van der Zwet, uh, die zit hier aan tafel. En die gaat van alles vertellen over de verjaardag van Ducky Duck. Um, en we hebben natuurlijk ook wel iets waar we over moeten bij stilstaan, is dat Herman uh, gaat stoppen. Uh, ja. En dan zit dus Herman, het luisteraars kunnen dat niet zien, maar Herman ziet er helemaal niet uit als iemand die moet gaan stoppen. Dus we zijn heel erg benieuwd uh, hoe dat allemaal gekomen is. Ja. Dus Herman, uh, vertel eerst eens iets over. Wie ben jij zelf? Uh, nee, nou, ik ben man van de Zwed. En, en ja, wat moet ik over mezelf vertellen? Dat is lastig. Ja. Uh, ben geboren in, uh, in, in tussen Lissen en Sassenaim in Dat is een buurtschap, De Engel heet dat. Uh, Herman, Mens, of, uh, Herman uh, nee, uh, uh, Harry Mens. Ja? Die woonde daar ook. Dus een hechte, een hechte ja, buurtschap zou ik ja? zeggen. Ja? Uh, met een kerk vlakbij, een katholieke kerk. En nou, daar ben ik opgegroeid. En uh, ik ben de jongste van, uh, uh, van 13. Van 13? Ja, ja. Dus met vader en moeder wij, was dat uh, 15. En ja, daar kijk ik heel goed op terug. Dat was bij ons altijd gezellig. Het huis zat altijd vol. Volgens mij, ik ben daar later nog eens geweest. En denk ik: hè, hoe kan dat in dit <lacht> huis allemaal plaats hebben gevonden? Ja. Want ja, mijn broer en zus hadden al uh, verkering of dergelijke. Dus altijd vol. En, uh, maar ja, supergezellig om daarin op te groeien. Mijn oudste broer en zus hebben de oorlog nog meegemaakt. Maar ik heb eigenlijk uh, als jongste alleen maar opgaande lijn meegemaakt. Hè? Ja. Door de epiteit en, en, en, en, en, en ja, gewoon een geweldige tijd. Eigenlijk kom daar ook een beetje uit voor toen ik een uh, kinder... Uh, een dagverblijf begon. Daar kom ik zo wel op hoe dat kwam. Uh, dat wij doen. Uh, het nabootsen van een groot gezin. Snap je? Ja, ja. Daar is het ook op ingericht. Alle <tus> groepen hebben een eigen keuken. Uh, dus het eten wordt gezamenlijk gedaan. En per groep. Hè? Per groep zitten twaalf kinderen. en twee, pedagogisch, <tus> twee pedagogische medewerkers. Uh, ja, dat is eigenlijk de, de, de, de basis waar we uh, op werken. Het moet zo zijn dat de kinderen zich echt als het ware een, een, een, een thuissituatie voelen. Ja. Dat is uh, van begin af aan de opzet uh, geweest en dat lukt ook heel goed. Um, um, ja, ik ben ooit... Ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan. Ik heb echt heel veel van Radio TV tot ik heb nog bij Aven Praag, Michael van Praag ja. gewerkt met een Tex jobs. En uh, ja, mijn motto is ook nog, je werkt het grootste gedeelte, het langste gedeelte van je, van je leven. Dat zeg ik ook minimaal één keer per jaar ook tegen het personeel. Op het moment dat je het niet meer naar je in hebt, kom dan praten. En lukt dat allemaal niet, toon dan ballen en ga wat anders doen. Ja. Nou, want het grootste gedeelte van je leven werkt, ja. En daardoor moet je werk ook leuk zijn. Ja, helemaal mee eens. Ja. Um, ik, ik had op het laatste, had ik, ik heb een nee, ik heb 12, 13 jaar heb ik Media Express gedaan. Dat is een franchise-organisatie die onder de VNU, dus de VNU tijdschriften, dat bestaat allemaal niet meer nu. Maar, en dat was de distributie en eh, abonnementenverkoop van ja, zeg maar alle bekende tijdschriften. Van VT Wonen tot de Playboy... tot de Liberale en Margriet, noem maar op. En dat deed ik eh, bij, eh, op de Prinsessenweg. Daar zat vroeger de Coca-Cola. Daarna hebben we er nog andere gezeten. Dat waren allemaal grote loodsen. En een kantoorgedeelte daarvoor. En eh, dat was van meneer Pol. Ik ben daar toen met Media Express uh, ingegaan. En, en met heel veel studenten en dergelijke. die S'nachts of s'avonds, laat. kwamen die spullen aan. Ja. En de volgende dag moest dat weer door een andere student met uh, de auto naar alle bezorgers gebracht worden. En, uh, Nederland kent, kende uh, 250 rayons. Nou, ik had het rayon Zandvoort, Haarlem. Heemsteden eh, en, en, en, en Benveld. En ja, dat waren gigantische aantallen. Maar goed, ik, eh, ik deed voor Paul de verhuur van die loodsen. Dat was toen een wat slechtere tijd. En eh, Jan de Boer Katamaris, ging daar eh, weg. En dat waren loodsen van vierde meter, minimaal. Maar die kreeg ik niet goed verhuurd, dus die heb ik allemaal om laten bouwen naar 100 meter. En toen kreeg ik ze wel verhuurd. Alleen het kantoorgedeelte, het voorgedeelte, ja, daar, daar, daar kon ik niet zoveel aan mee. En op dat moment had ik ook uh, uh, kinderopvang nodig voor mijn jongste dochter. Dus ik ben hier en daar gaan kijken. Maar ja. toen dacht ik: van, Nou ja, dat kan ik zelf tien keer beter. Eigenlijk ja. wijf, maar ja. ik, ik vond het een beetje uh, geitenwolle sokkenachtig wat daar uh, gebeurde. En toen dacht ik: van nou, ja, ik heb toch die kantoorruimte vrij. Dus daar ga ik zelf zitten. Nou, zo is het natuurlijk ontstaan. Met twee groepen. En uh, nou, er was nog wat vertraging en zo. Maar goed, uiteindelijk vergunning gekregen en uh, daar gestart. Twee groepen, nou, die zaten in no time zaten die, uh, vol. Met name ook heel veel uh, mensen, ja, middenstanders. En, uh, ik trok direct een ander publiek dan dat ik tegen uh, was gekomen. Dus. Ja, die twee groepen zaten zo vol, toen hebben we nog een derde groep bij gemaakt. Toen, uh, uh, en dat werd dan, uh, ja, kinder, um, Duk, hè, de, Ja, dat heette comfort, het Duk heet, comfort omdat ik, hè, ik dacht ja, dat de naam ga we geven. Maar ik had dat Media Express ook nog daarnaast. Ja, daar zat ook de Donald Duck bij. Natuurlijk, dus ik dacht, nou, ja, nou, Duk gaan we doen. <laughs> die groepen die werden dan ook Kwik en Kwek. En. Later kwam daar kwak bij. Uiteraard. Ja. En, uh, ja, dat was echt heel leuk. Er zijn nog mensen die bij me werken die dat ook hebben meegemaakt. En die kijken er nog wel eens op terug. Van ja, maar daar was het ook wel heel erg knus en gezellig en zo. Want eigenlijk was de bedoeling dat ik uh, meneer Pools zou die loodsen en zo wegdoen. En toen zou er nieuwbouw komen en dan zou ik eigenlijk daar een, een, een, een eigen uh, locatie ja. uh, regelen. Maar de gemeente die dacht daar anders over, want die wilde daar huizen bouwen. Maar, man, we gaan het louis davis bouwen. En uh, zou je daarin uh, willen participeren? Nou, dat vond ik wel goed. Ik heb dus nog, nog toen de oude gebouwen van de Maria'school en de, de schachten stonden en zo. Dat was allemaal nog uh, dingen. Die hadden al wat uitbreiding met containers. En uh, toen... Uh, ja, ik heb eigenlijk... Uh, nog voordat er iets stond, ben ik betrokken. Dus ik ben bij die bouwvergadering geweest. Ik, heb, ik weet ook precies hoe dat gebouw in elkaar steekt. Ja. best gecompliceerd. Het is een heel modern gebouw. Een van de eerste gebouwen met een WKO-systeem. Warmte-koude opslag. En uh, dus heb ik ook dat uh, gedeelte, zijn drie vleugels eigenlijk. Hè? De, de Maria School, de Hanisch-Grafschool en de Jurk zijn een vleugel. Aan de andere kant heb je dan de bibliotheek. En, uh, ja, en een, een blauwe tram. Blauwe, een blauwe ja, ja, tram. Uiteindelijk een is dat de blauwe uh, tram. Ja, daar moet ja. ik wel zeggen dat ik er niet zo blij mee was. Maar. <coughs> nou, dat uh, gaan we nu over staan. Nu willen we naar de kinderen. de kinderen. Nou, de kinderen. Okay, ja. de kinderen. Ja. Uh, toen zijn wij on, in 2000... Nee, we hadden dus alleen het KDV, kinderdagverblijf, toen kregen we van steeds meer ouders van, goh, waarom beginnen jullie niet een, een, een buitenschoolse opvang? In die containers die ik net zei, zijn we toen in 2005 een, uh, een buitenschoolse opvang begonnen. En dat werd de, de Club. De club. <laughs> <Ja>. <laughs> Leuke naam. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat ging ook hartstikke leuk, was ook gewoon heel gezellig in die containers en dergelijke. Uh, in 2010, ja, hè? 2010 uh, was het, het gebouw, het LDC, klaar en um, toen uh, zijn we verhuisd met zowel het u als het kindercentrum naar de nieuwe locatie, maar in één keer. Maar is dat niet meer klein, maar heel groot. Daar hebben we vijf groepen BSO, vier groepen uh, uh, KDV. En um, ja, daar zijn we ingetrokken. Een nieuw gebouw, allemaal nieuw ingericht, allemaal uh, ja, leuke dingen. Maar ja, vele malen groter. Op de oude locatie had ik ongeveer. 10 uh, pedagogisch medewerkers. Uh, nu zitten we op 40. Hoeveel kinderen zijn er dan nog niet? 350, uh, uh, 350 uh, kinderen. 350 ja, kinderen? Dat is een heel, ja, heel bedrijf. Uh, ja, ja, ja, dat is inderdaad een heel bedrijf geworden. Ja. <laughs> ja. Ja. En, en, en, en dus, nu zei je net... Van, je hebt 2 pedagogisch medewerkers... op 12 kinderen. Ja. Ja. Ja. Is dat niet veel? Dat is, uh, bedoel, nee. Ja, nee, ja. dat is de wet. Dat is de wet. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik, ik ben er toen toevallig ingekomen. En toen dus stond die hele kinderomvang nog in Nederland nog in de kinderschoenen. Ja. En uh, als ik het nu zou moeten beginnen... Hè, dus start daar. Nou, dat zou ik nu niet meer doen. <laughs> Want als je weet hoeveel uh, regels... En, en, op zich terecht hoor. Bedoel, en, en hele scherpe controles. Altijd onaangekondigd. Ze dus kunnen zo... Reageer je kan ja. zo in één, oké, okay, wij komen binnen. Dus, en dan moet het kloppen, hè? Dan moet ja. alles kloppen. Die verhoudingen, dus zoveel kinderen op dingen, uh, twee ogenprincipe. Uh, nou, te gek, nou te, te veel om op te noemen. Dus als ja. je dat nu op, echt van de grond of z'n Nou, dat zou, daar zou ik wel een paar keer uh, over nadenken. Ik heb alleen al iemand in vaste dienst die, die niets anders doet dan. De protocollen, uh, de, de, de pedagogisch medewerkers, bijtrainen. Want iedere keer is er wel weer een wijziging ja. en dergelijke. Dus ja, dat, dat is best wel pittig, maar het is wel, uh, het is wel heel leuk. En dan, hoe oud zijn nou die uh, kinderen die er komen? Van baby? Van uh, baby, van, dus, dus van 0 tot 4 jaar in het kinderdagverblijf. Ja. Dat hebben we dus ook, daar kom ik weer terug op het grote gezien. Er zijn kinderopvangorganisaties die dat allemaal apart houden, maar dat doen wij niet. Want ik werd vroeger ook niet apart gezet toen ik kind was met de rest van de anderen. Hè. Dus ik ja. dat, is, dat vond ik helemaal in het begin heb ik dat wel gedaan, maar ik, dat, dit voelt niet goed, dit, dit klopt niet. Als je een gezin aan wil boodsen, dan moet het ook zo zijn dat je... Dat er, en als je dan kijkt, ja, kijk, nu loop ik niet meer over die groepen en zo, maar dat deed ik vroeger wel. Een paar keer op een dag liep ik langs. En als je dan ziet hoe, hoe die driejarigen, twee, drie, vier ja. omgaan. Als, die, als er zo'n baby uh, ligt. De, dat, is, dat is geweldig ja. om te zien ja. hoe, hoe zorgzaam ze zijn. Een soort naar en zusjes van elkaar. En zo'n ja. ja. zo zo zo zo zo zo zo baby, die, die, dat zie je ook gewoon, die, die kijkt constant... Naar die andere kinderen wat gaan doen zijn en zo. Ja. Dus daardoor krijg je gewoon ja, een heel goed effect. Dus daar ben ik ook van trots, op, trots op dat we dat op die manier gedaan hebben en nog steeds doen. En, maar goed, op een gegeven moment zat ook in de, de nieuwe locatie uh, nogal vol. En dan hadden we toch. Uh, hadden we, nou, toen kwam er eigenlijk een. een daar werd ik ook wel over ingezind. Dat er iemand uit Harlem bezig was om. Uh, ...een uh, sportbezo op te zetten. Maar dat was ik eigenlijk zelf ook al, al, al langere tijd... ...dat ik dat in mijn hoofd. Ik had ook al wel met SV Zandvoort daarover gesproken en dergelijke. Ja. Eh. Dus toen moest ik heel snel schakelen. Dus toen hebben we... ...in no time hebben we een, uh, een sportbezo, Sport. ja. <laughs> <laughs> BSO. Hebben, hebben we opgezet in, uh, bij SV Zandvoort. En uh, de locatie... En ja, we waren die, de, de ander is nog wel gestart en heeft heel veel geprobeerd om nog te doen... ...maar heeft die heeft je stomme teruggetrokken te, uh, naar haar. Oké, okay. <laughs> dus, nou, we hebben nu de hele geschiedenis meegemaakt. Ja. Nu willen we ook weten, jij gaat stoppen, want uh, we hebben, wij gaan ook bijna stoppen. Nou, de uitzending zit er bijna op, oh, ja, dat is dus uh, um, vertel wat... wat uh... Nou ja, ik, ben in, in, uh, ik doe dus ook het, het beheer en het verhuur van de, de blauwe Ja. voor de gemeente... En ik word uh, 5 september word ik 70. En nee, ik heb wel zoiets van, nou weet je, het wordt me nu wel een beetje, een beetje te veel. Het, het, het wordt ook steeds meer. Ja, maar wordt het bedrijf dan verkocht of wordt het overgenomen nee, of een, nee, andere nee, nee, nee. Komt ja. een andere directeur? Er komt een andere directeur. Ja, er komt een andere directeur. En ik blijf wel op de achtergrond. Maar niet meer uh, zo actief als dat ik nu uh, bezig ben. Er komt een andere directeur. Ik kan nog niet verklappen wie dat gaat worden. Maar dat, dat, dat... Niet. dat horen we vanzelf. <laughs> dat gaat wel in de loop van het jaar. Uh, dat zou wel leuk gebeuren. zijn natuurlijk. maar <coughs> Scoop. Maar de Duk blijft wel. Het uh, ja, is de bedoeling blijft... dat, dat, dat het blijft bestaan. Als, zelfstandige... als een zelfstandige ja. organisatie. Misschien toch nog wel weer met een extra uitbreiding. Want ja, op dit moment zitten we wil ik ook nog even snel zeggen. Je hoort iedereen, al die mensen je, je, je, over een wachtlijsten. En en nou, wij hebben ook een wachtlijst van ongeveer 150 uh, uh, kinderen. Maar het is altijd een beetje fictief, hè? Want ja. uh, wat mensen doen is op. Oh, natuurlijk waar je, druk, je, tuurlijk, je zo staan. meerdere ja, ja, dingen ja. Aan, meerdere locaties in zijn. Dat ook doen. Ja, en uh, het is ook.. Uh, uh, uh, ja, dat, ja, maar we staan dus door op de wachtlijst. En, ja, op die moment zitten het vol. Maar het komt ook regelmatig voor. Dat mensen gaan verhuizen. Ja. Snap je? Een andere locatie. Ja, dan komen er in een ene weer plekken vrij. Ja. Dus dat is wel uh, dingen. Uh, maar de reden, dat is de reden waarom ik uiteindelijk uh, ga stoppen. We. En komt er een afscheidsfeest? Ja, dat afscheidsfeest, ja. eigenlijk is, is dit het feest, die 30 jaar? Ja. Uh, uh, Oké. Okay. Dus komende zaterdag. Ja. Dat is gewoon een feest. En een ja, afscheidsfeest, dat komt er wel. Maar dat is voor het personeel en voor. Dus komende zaterdag is natuurlijk nog het Ducky uh, Duck Duk feest ja. Voor 30 jaar, de verjaardag van Ducky Duck. Maar ze blijven jong, dat kunnen we wel stellen. <laughs> ja, je Dankjewel voor een heel erg mooi verhaal. Graag gedaan.